Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo Oud-GroenLinks-politicus Joost Lagendijk. Hij woont in Turkije en hij vertelt over de situatie daar... de corruptieschandalen en de problemen voor de regering. Nu eerst het NOS Journaal, Gert Kluk. De Tweede Kamer is lovend over de eerste kersttoespraak van de koning. Zo hoorde pvda leider Samson een warme persoonlijke boodschap... En GroenLinks-fractieleider van OJX zegt dat Willem-Alexander... met zijn eerste kersttoespraak de traditie van zijn moeder voortzet. PVV-leider Wilders, die vaak felle kritiek had... op de toespraken van koningin Beatrix... noemt de reden van Willem-Alexander een verademing. In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander... het thema verbinding centraal gesteld. Hij zei dat mensen door verbindingen aan te gaan... samen een kracht kunnen ontwikkelen die bergen kan verzetten.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 Greenpeace gaat ervan uit dat ze voor de jaarwisseling thuis zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... is positief over de vrijlating van de opvarenden van de Arctic Sunrise. Nederland spant zich al ruim drie maanden in... voor de onmiddellijke vrijlating van de woning en het vrijgeven van het schip. Dit is opnieuw een stap in de goede richting, al dus Buitenlandse Zaken. Onder de mensen die vrijkomen... zijn de Nederlandse Greenpeace-activisten Mannes Ubels en Faisa Oelassen.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 Radio in Journal. Hussala Karaso. Vijf over vijf is het. Volgens de Turkse premier Erdogan is er een samenzwering gaande tegen de staat. Erdogan reageert hiermee op het opstappen van zijn drie ministers eerder vandaag. Straks meer hierover. <gülüyor> De Greenpeace-activisten Mannes Ubbels en Faiza Oelazen zijn druk bezig hun uitreisvisa te regelen. Daarmee kunnen ze Rusland dan verlaten. Ze hebben vandaag te horen gekregen dat ze niet langer worden vervolgd door de Russische autoriteiten. En daarmee komt zo langzamerhand een einde aan een ruim drie maanden durende affaire rond het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Greenpeace woord voor de Jorien de Lege. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat het er nu mee? Uh, hebben ze het visum inmiddels al te pakken om uh, Rusland te verlaten?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 Dank van Greenpeace voor de reactie. Zeggen. Dag. Koning Willem-Alexander heeft de traditie voortgezet om op Eerste Kerstdag een toespraak te houden. Jan-Willem Brouwer is verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen, bestudeert al jaren de kersttoespraken van onze vorsten. Net als we de troonreden, zei hij: Prinsjesdag. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Zeggen, hoe eh, bracht hij het er wat u betreft vanaf, Koning Willem-Alexander? Heel goed. Um, er waren van tevoren allemaal vragen: zouden je het anders gaan doen? En zou hij het. De, de, hoe ontspannen zouden je het doen? Waar zou je het over hebben? Uh, het, het was een, een, een aangename mengeling van oude en nieuwe dingen. En wat was uh, nieuw, wat u betreft? Uh, de, het decor was nieuw. De open haard, de de, de, de stoel, de, de portretten van familieleden, de, de, de stemmen ook. De, de, de, de, de, een taalgebruik een hele nieuwe vrede, misschien ook, ook ja, zeker Ja, zeker. Ja, ja. Ik zei al tegen één maar ik vond het wat directer. Uh, ja, je hoefde... Bij de, de, de, koningin Beatrix had ik af en toe uh, de, de, toch wat het gevoel van... dit is meer een tekst om te lezen dan om, uh, om aan te horen. He, we verheven uh, taalgebruik vaak zinnen die uh, lang liepen. Maar Willem-Alexander was, uh, was een heldere tekst... die uh, volgens mij uh, goed te volgen was. Uh, Eén woordje viel mij wel op, echter. Ik denk dat zeggen we maar eigenlijk nooit. Echter, tegenover. Okay, die, die, ik heb ergens een hey, Nee, ik hoorde het hem net cloud. zeggen en ik denk: ja, dat is typisch schrijfstijl. Ja, die zit er dan toch weer in? Um, ik heb toch een, een cloud, ja, daar zat een echter in. Een cloud gezien waar ze de, de verschillende woorden uh, de mensen en zoeken... en ik weet niet welke woorden er het meeste in voorkwamen. Maar zo, zo, ja, goed, nee. die is mij niet maar opgevallen. Maar goed, die, die viel mij op. De buddies. buddies. Ja, de, de buddies. de, de, buddies. En de Dat wel, zou uh, voormalig nou, uh, koningin Beatrix niet snel precies, hebben door. Precies, en hoe zeggen. oom en tante. En uh, nee, nee, nee, ook dat, van, van die mensen in, in, in, in het land... En dat was dan maar concreet. En, uh, en, en hij benoemt dingen ook: hè? eenzaamheid, alleen zijn, wat natuurlijk iets anders is, uh, je werk kwijtraken, wat dat voor je identiteit ja. betekent. Ja, ik dacht, hij benoemt het allemaal wel, zonder probleem. Ja, en zonder verheven taalgebruik. Ja. Ja. Was hij optimistischer dan zijn moeder doorgaans? Ziet daar nog een verschil in? Nou, ja, met mijn moeder dacht ik af en toe vaker wel dat ze heel erg pessimistisch was. He, er was dan weliswaar kerstmis van het licht en, en, en de hoop. En maar de, de milieuvervuiling, de eenzaamheid, het internet. En de, uh, was het toch weinig goeds in de mensheid. En hier, uh, de, de, wat zei bergen verzetten. Als we samenwerken, verbindingen aangaan. Dan, uh, het lijkt allemaal heel ver, maar we beginnen met de buren. Had Premier Rutte had het geschreven kunnen hebben. De, ik, ik dacht dus aan zijn grootmoeder. Die kon het ook zo van dat van, eh, van als we er tegenaan gaan, dan kunnen we met z'n allen heel veel. En nou, daar ja, word je vrolijk van. Ja. Politici werden er in ieder geval vrolijk van, hè? veel ja, lof eh, ja, van de fractievoorzitters. Ja. Ja. Het is natuurlijk ook aardig om dat bijna de eerste keer te doen. Maar ook Geert Wilders was positief. Nou, De meeste fractievoorzitters waren de afgelopen jaar ook altijd erg tevreden... met, uh, met koning Beatrix. Uh, voor de werk dat gevolgd had, er was altijd één die dat niet uh, leuk vond. En die zei, zij twitterde of kwitterde uh, ergens... Wat, wat, wat een veradering heeft uh, die getwitterd. Ja. Het was een debuut. Het debuut zagen we ook eerder deze week in België. Heeft u daar nog naar gekeken? Naar zijn collega Filip? Ja, ja, gisteren met veel, veel belangstelling. Want daar was ook een, een, een, een politiek probleem aan de hand. dat uh, Hier in, in, in Nederland dachten we dat uh, Beatrix... Uh, uh, sommige politici op het oog had... als ze over tolerantie en, en sa samenleving... En, en begrip voor andere mensen hadden. Maar de, de, de koning Albert had vorig jaar ook opgeroepen om, om geen verdeeldheid in het land en populisme. En dat deed hem allemaal, denk aan de jaren 30. Dat zei hij ook, de crisis van de jaren 30. Dat heeft toen, tot, uh, heeft toen veel stof toe opwaaien. Nu keek iedereen van, goh, hoe zou uh, Philippe uh, dat doen? En ook daar was het dus een nieuwe koning, uh, doet hij het anders? Uh, is hij wat vlotter? Want is hij, hij had vlotter, natuurlijk een stijf imago. Want, uh, ja, precies. Ook dat nog. En zijn uh, de, hoe heet het, de, de, uh, Albert die zat ook altijd, uh, net als Beatrix, achter een bureau... Met, uh, Zo'n gevouwen handen voor zich. En gaat hij dat anders doen? Nou, die heeft er die heeft het, het, het, het radicaler het roer omgegooid, kreeg ik de indruk. Um, dan uh, Willem-Alexander gedaan heeft vandaag. Maar een nieuwe uh, kersttoespraak bij ons ook. Ja. Nou, mooi. Fijn dat we hem even door konden nemen op deze eerste kerstdag. Jan-Willem Brouwer, dank u wel. Graag gedaan. Jo, goedemiddag. Dan de drie ministers die zijn opgestapt in Turkije. Hun zonen werden vorige week gearresteerd... omdat zij betrokken zouden zijn bij een groot corruptieschandaal. En het onderzoek naar deze corruptie zou het werk zijn... van aanhangers van de Gulen-beweging. Joost Lagendijk is oud-europarlementariër voor GroenLinks. Hij woont alweer jaren in Istanbul... en werkt daar onder meer voor de Turkse krant Zaman. Goedemiddag. Goedemiddag. En dat is ook een krant die gelieerd is aan die Gulen-beweging, klopt dat? Klopt, ja. ja. En wat is dat voor beweging? Ja, het is een beweging die, uh, dat heb ik al wel vaker gemerkt... heel moeilijk is uit te leggen in Nederland omdat we zoiets niet kennen. Het is een beetje een combinatie van mensen die vanuit een bepaalde religieuze inspiratie uh, actief worden... In, een, in wat je ook zou kunnen omschrijven als een sociale beweging... die dan ook nog zich vooral richt op onderwijs en op de media. Ja, dat kennen we hier niet, maar dat is wel een, in het korte omschrijving van wat die Gulen-beweging is. Ja, en hebben ze een politieke agenda... Nou, die, die, de, de, de krant bijvoorbeeld waar ik voor werk... heeft zich de afgelopen jaren heel erg uh, ingezet... bijvoorbeeld voor de Europese toetreding van Turkije tot de Europese Unie... voor het terugdringen van de rol van het leger in de politiek... voor meer rechten voor, uh, voor minderheden... Uh, dus dat zou je een politieke agenda kunnen noemen, ja. En, en, en staat het ook vast dat zij betrokken zijn bij dat onderzoek naar corruptie... Waar, waarvoor die zonen nu zijn, zijn uh, aangeklaagd of mee in verband worden gebracht? Nee, dat staat niet vast. Dat Kijk, wordt gesuggereerd dat, dat, alleen? Er wordt gesuggereerd, er wordt gespeculeerd... Dat, dat, dat mensen die, hè, zeg maar, tot die zich tot die Gulen-beweging rekenen, die daardoor geïnspireerd zijn, uh, sterk vertegenwoordigd zijn in de politie en bij justitie. Ja, niemand kan dat bewijzen, maar die speculaties gaan al jaren. En vandaar dat men denkt dat, dat die mensen verantwoordelijk zijn voor het nu naar buiten brengen van die corruptieschandalen. En waarom zouden ze dat nu dan doen? Wat is dan de agenda daarachter? Ja, want die corruptieschandaal, dat onderzoek is al maanden geleden begonnen. Het idee is, maar nogmaals, dat dan blijven we in de, in de, ja, ja. bij de speculaties, dat er is al een tijd lang, zeg maar maanden lang, is er een, een, een oorlog gaande, kun je zeggen, tussen de, de, de regering, de, de regering van premier Erdogan en die Gulen-beweging. Dat is een deels een politieke strijd, oneenigheid over een aantal zaken. En nu heeft recentelijk de regering aangekondigd om een hoop van die scholen die bij die Gulen-beweging horen te willen sluiten. En dit wordt gezien door velen als een soort wraak uh, van de belemmering richting de regering. Nogmaals, dit allemaal speculeren, maar goed, het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Nee, want? Nou ja, ik denk, ja, anders is het wel heel toevallig dat onderzoeken die dus al, al maandenlang lopen, nu opeens naar buiten komen. Op een moment dat de verhoudingen tussen regering en beweging slecht zijn, Het lijkt me sterk om te ontkennen dat er, dat er een, een link is, in ieder ja. geval. Aan de andere kant kan de regering natuurlijk ook als afleidingsmanoeuvre van zo'n precaire, lastige situatie als, als een corruptieschandaal, hè, in, nou ja, vlakbij de gelederen van de regering, een soort afleidingsmanoeuvre van ja, maar dat zijn zij en zij hebben eigenlijk een andere agenda. Kan ja, ook nou, toch? Dat, dat, dat, dat zie je ook gebeuren. Hè. De regering heeft het helemaal niet over die corruptie, maar heeft het vooral over de mensen die dat schandaal naar, naar buiten hebben gebracht. Nou ja, dat, dat wordt toch wel steeds meer een zwakte bot. Kijk, je kunt wel zeggen, ja, dat, dat, dat doen mensen uit die beweging... ...maar er zijn natuurlijk steeds meer Turken die vragen... ...nou ja, oké, okay, misschien is het wel zo... ...maar reageer nou eens op die uh, aantijgingen voor corruptie... ...want die zijn toch wel heel sterk. Ja, want en... wat staat daarvan vast? Of wat, wat is het bewijs dat voor corruptie wordt aangevoerd? Nou, er is inmiddels de laatste week, twee weken, via de media heel veel uitgelekt over waar het dan precies om gaat. Het gaat om verschillende onderzoeken, maar heel kort, het gaat om het feit dat een Turkse bank en, en, en Turkije in zijn algemeenheid door Iran, het buurland, gebruikt zijn om sancties te ontwijken. Dat zou gaan om biljoenen uh, een miljardig geld uh, wat via Turkije weggesluist zou zijn. Een tweede is dat er als het gaat om het uitgeven van bouwvergunningen. heel erg gesjoemeld is. En dat er ook steekpenningen zijn aangenomen door mensen in de regering of rond de regering. om bouwbedrijven ergens te laten bouwen wat eigenlijk helemaal niet mocht. Ja, en daar wordt dus vanuit uh, de regering, vanuit de Erdogan. Niet, niet duidelijk op gereageerd. Nee, nou ja, die komt in mijn ogen met volstrekt belachelijke samenzweringstheorieën aanzetten. Die zegt van, ja, dit is een poging om, te, om Turkije, niet om ons, maar om Turkije te verzwakken. Daar zit de Verenigde Staten achter, daar zit Israël achter, daar zit de Gulen-beweging achter. Ja, en er zijn toch al steeds meer Turken die vinden dat dat toch wel een beetje heel erg uh, ver gezocht is. En die willen dus dat er gewoon gereageerd wordt op. Nou ja, uh, bewijs maar dat het niet zo is dan. Ja, ja Erdogan was natuurlijk altijd, ging de boer op met anti anticorruptieprogramma. Gaat hij het houden, denkt u? Nou ja, kijk, kijk, vandaag is er nu dus, hè, dus drie ministers teruggetreden... waarvan er eentje heeft gezegd... en dat, dat maakt het natuurlijk wel pikant voor Erdogan zelf. Die minister heeft gezegd van... ja goed, sorry, ik bedoel, er is grote druk, ik, ik treed terug... maar alles wat ik gedaan heb, heb ik gedaan met instemming van de premier... Dus die moet ook weg, hè, vindt u? Ja, dus die moet ook weg. Ja. Kijk, dat, dat brengt het vuur natuurlijk wel heel na aan de schenen van Erdogan. Dus, met de, nou goed, de, de, de Twitter explodeert ongeveer in, in Turkije. Oh ja, over de daar speculatie ook wel. Van wat, er, wat betekent dat nu? Gaat hij terugtreden? Komt er, komt er een nieuwe regering? Nou, dat, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren vandaag of morgen. En wat betekent het voor zijn eigen positie? Want hij wil president worden natuurlijk volgend jaar. Het zijn uh, spannende dagen daar. Uh, politiek gezien interessante ontwikkelingen. Dank voor de duiding daarbij, Joost Lagendijk. Elke werkdag ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal. Are you high? De nummer 1550 in de top 2000. Merry Christmas, everybody, van Slate. Bij de kerst hoort veel eten. In Dordrecht staat een speciaal diner... voor mensen die geen of weinig familie en vrienden hebben. Dat diner staat op het punt van beginnen. Mark Hamer, jij bent daar, hè? Ja, klopt. Wat was het ook weer iets met hert? Iets met hert had ik uh, ja, onthouden. Ja, ik ben het ook kwijt. Het water liep me zo in de mond. Maar toen, was het, toen raakte ik ook onmiddellijk kwijt. Nou, hert en cashew. Het... Hert en cashew, geloof ik. Lichte. Heerlijk. Hertestoof ja, met cashew. Nou, ik, heb, uh, ik denk dat ik straks even een vorkje meeprik. Dus mijn uh, eerste dag is ook uh, goed besteed. Uh, ja, uh, lichte stress hier. Want er komen al mensen binnen. Dus Zo'n 60 mensen uh, verwacht meer van buiten hier uh, die hier naartoe kan eenzame mensen die anders in hun eentje op de eerste kerstdag thuis hadden gezeten. De kerstsfeer is er al wel hoor, hier in het zaaltje. Ik zie drie kerstbomen, mooi verlicht, rood-witte ballen. Het bestek wordt nu op tafel gelegd, op witte placemats en dan staat er helemaal een rood servet bij. Vrijwilligers die hier bezig zijn om de boel in orde te brengen. En ja, ik vind ik even een van de vrijwilligers, die ontzettend druk bezig is op dit moment eigenlijk niet gestoord wil worden, Anja Versteeg. Nee, Hoe belangrijk is het nou dat het vanavond zo'n diner is? Nou, omdat er hier mensen alleen zijn met de feestdagen. Ze zijn sowieso alleen natuurlijk. Maar met de feestdagen zijn ze ook alleen. En dan is het juist zo fijn, want dit, is, dit geeft het familiegevoel. Als ze zo met z'n allen bij elkaar zijn... dat geeft echt het uh, familiegevoel. Ja, ja. Voor mij met zo goed. Voor u ook? Mij Wat, ook? Hoe had u het anders gevierd? Eh... Uh, ja, dat is natuurlijk een heel lang verhaal, maar normaal had ik nog een heel groot gezin. En zo, maar dat heb ik niet meer. Er vallen er ook al weg, overleden en zo. En dan blijf je alleen met je zoon over, toch gewoon in Engeland. En uh, ik heb dit gevonden en ik heb hier ook dat familiegevoel weer teruggevonden. Nou, ja, u zet zich ook ontzettend hiervoor in, voor resto van hart. Ja, Juist, graag zelf. Ja. ja. Maar ja, anders heel, was... goed, heel goed doel is dit ook. Ja. ...heeft er heel veel zin in vanavond. Inderdaad, zo'n hele grote groep, 60 mensen die komen. Ja, tuurlijk. We zitten wel meerdere keren met 60 mensen. Misschien ook wel eens met 80 en 90 mensen. Maar dat is nou juist zo leuk. Maar het is natuurlijk dat het hier met de kerst gebeurt... Zeker weten dat het nu eindelijk een keer ook met de kerst is. En dat dan de mensen die altijd al komen, zeker twee keer in de week... dat die er dus ook met de kerst kunnen zijn. Want anders dan we hebben we twee weken kerstvakantie, zeg maar. Ja. En dan zijn de mensen van slag. Precies. Nou, vanavond gezellig. Mensen komen binnen. We gaan zo beginnen. En dan uh, de laatste vorkjes en bessen uh, even neerleggen. Ja. Later we gaan we ervaren. Mark Hamer in Dordrecht. Duitsland heeft bijna 13.000 kilometer autobaan. Nederlanders chasen daar meestal met hoge snelheid doorheen. Of je staat er in de file, dat kan ook. In ieder geval voor geestelijke rust en bezinning ga je er doorgaans niet naartoe, naar de autobaan. Maar die rust kan je er wel vinden, merkte correspondent Wouter Meijer. Langs de autobaan zie je veel parkeerplaatsen met tankstations en restaurants. Maar soms staat er nog een symbool op het bord, een kerk. Als je dichterbij komt staan er borden Autobahnkirche, speciale snelwegkerk dus. Ik rijd bij Maagdenburg vanuit Berlijn op de route richting Nederland. En als je de borden volgt dan ga je langs de tank, langs het winkelcentrum. En in het dorp daarachter staat een oude kerk van natuursteen. Maar het is wel degelijk een Autobahnkirche. Dat is een kerk, een zeer oude kerk, Romaanse oorsprong. Dat betekent, reichlich over 800 jaar oud. Dus in hun aanvang, zo'n torenondergeschos kan men dat zien. Ansonsten is hier dus een Holzausstattung, En dat betekent, het De kerk is ongeveer 800 jaar oud. De fundamenten en de toren. En de inrichting binnen, al het houtwerk is van rond 1900. Stoelen, banken, een balkon rondom. Dus veel plek voor het publiek. Maar de kerk is nu leeg. Op een groepje kinderen na. Gottes Sohn dieser Nacht, Dominee Peter Herfurt is druk bezig met het oefenen voor het Kerstspel met kinderen uit het dorp. Want het is ook een gewone Kerk voor de mensen uit de buurt. Het is een kleine gemeinde hier, nu in Hohenwaasleben. Maar ze hat ook geen anderes Gebäude zur Verfügung. En we hebben dan overlegd, also. Afreizen darf man het niet. Het is veel te oud en te Op In um, beeld ziet het vast als een ruïne. Het is een ruïne geweest. Het was 20 jaar niet nutzbaar. Ja, Achter in de, is... de kerk hangen foto's van de actie om de kerk te restaureren. Het was een ruïne, maar we wilden hem niet afbreken. Het is ook een monument. Dus toen heeft iedereen geholpen om hem weer op te bouwen. Dat kun je op die foto's zien. Toen hebben we ook besloten om er een autobaankerk van te maken. Dan hebben meer mensen er wat aan. Je twee geen blijven. Dat ken ik aan eigen arbeid. Zo'n kerstspel gaat altijd over de zoektocht naar een herberg. Past eigenlijk heel goed bij het thema reizen. Want er komen hier hele verschillende soorten mensen. Leuten die plannen dat van vornherein Die kijken zich aan. Ik wil van Dort naar Dort varen. En. Mogen gerne een zegen met voor mij? Of nog een sommige mensen plannen het echt. Die kijken waar ze onderweg een kreek kunnen vinden. Soms ook met het hele gezin. Er zijn ochtends vaak zakenlui die nog tijd over hebben voor een vergadering bijvoorbeeld. Ik heb hier al hele vrome managers leren kennen. Dan gibt's mensen die zijn toeristisch geïnteresseerd. Dan ja, zeggen offene kirche, moet je je unbedingt angucken. Dan zijn er reisegroepen die dat voor zich eenplanen, die zich vooral ook aanmelden. En natuurlijk toeristen, soms hele groepen. Er komen zelfs koren die melden zich aan om hier te komen zingen. En ook mensen die echt met een probleem zitten. Bijvoorbeeld net een ernstig ongeluk hebben gezien op de snelweg en dat even moeten verwerken. Maar nu is er niemand, behalve de dominee en de kinderen. Maar het kan dus ook gebeuren dat je hier komt... en dat er net een kerkdienst aan de gang is. Het kan ja maar passeren, want het is een normale gemeindekirche. Er zijn ja autobahnkirchen die zijn uh, nur als autobahnkirchen gebouwd... en hebben geen eigen gemeinde daarbij. Dat hier is een uralte gemeindekirche... Ja, dat kan gebeuren. Er zijn ook speciale autobankkerken die speciaal daarvoor gebouwd zijn. Maar hier kan het inderdaad gebeuren dat je midden in de dienst komt. of bij een huwelijk of een begrafenis. Dan mag je er ook bij gaan zitten of meedoen. Dat kan gebeuren. En er ligt ook naast de deur een boek voor de bezoekers. waar mensen een boodschap in kunnen schrijven. We bladeren er eventjes in. Als je dan aber bladdert in een boek. dan vindt men ja ook durchaus veel verschillende. Dat, uh, mensen, uh, Sommige mensen vragen hier, om bescherming, veilige reis. Beindrukkend was voor mij de geschichte van een uh, ondernemer die regelmatig hier station gemaakt had en die bericht had van zijn medewerkerin. Heel indrukwekkend vond ik een zakenman die een collega had die erg ziek was. Die heb ik vaak gesproken als hij hier was. En er staan ook verschillende boodschappen van hem in het boek. Het eindigde mee dat die collega's overleden. Dat heeft hij ook hier in het boek geschreven. Er zijn bijna 30 snelwegkerken in Duitsland. Intussen hebben Oostenrijk en Tsjechië dit idee ook overgenomen. Dit is Radio 1. Half zes, het NOS Journaal, Gert Kluk. In Egypte is de moslimbroederschap bestempeld tot een terroristische organisatie. Door dat besluit van de interimregering hebben de ordendiensten... meer bevoegdheden om tegen de broederschap op te treden. De Egyptische autoriteiten houden de moslimbroederschap verantwoordelijk... voor een reeks recente gewelddaden in het land... Het Russische Hoge Rechtshof gaat twee zaken tegen Michael Godorkovsky opnieuw bekijken. Het gaat om twee veroordelingen uit 2005 en 2010... over zijn rol als directeur van oligigant Yukos. De rechtbank oordeelde toen dat hij 380 miljoen euro aan, aan belasting moet betalen. Godorkovsky zei eerder dat hij niet terug naar Rusland durfde vanwege de vonnissen. De 50-jarige Rus verblijft sinds zijn vrijlating vorige week in Duitsland. Hij is bang dat als hij terugkeert naar Rusland het land, het land niet meer mag verlaten... tot hij het geld heeft overgemaakt.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 Promovendum.nl 100 jaar reclame. 100 jaar beroemd. Foutje, bedankt. De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam. U heeft nog maar 6 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Vijf over half zes is het. Tienduizenden mensen verzamelden zich vanochtend op het Sint-Pietersplein. Om klokslag twaalf uur sprak Paus Franciscus daar vanaf het balkon van de Sint-Pieter zijn eerste kerstzegen Urbi et Orbi voor de stad en de wereld. Een verslag van correspondent Angelo van Schaik. Cari fratelli, sorelle, in Roma en del mondo intero. Buongiorno e buon Natale. In de eerste kersttoespraak heeft paus Franciscus het over vrede. Maar niet een vrede die bestaat uit evenwicht tussen verschillende krachten. Maar een vrede waar je hard voor moet werken. En waar je zelf aan moet werken. Die niet zomaar, die niet zomaar op je afkomt. Met de hulp van God kunnen wij vrede bewerkstelligen. En ik denk dat hij helemaal de heeft. Deze uh, meneer uit Toscane uh, zegt dat ja, ja, uh, het feit dat de paus ons oproept om dagelijks te werken aan de vrede in ons eigen kleine wereldje, dat zet aan het denken en dat is een goede boodschap, want vrede is niet iets wat je zomaar uh, in je schoot geworpen krijgt, daar moet je voor werken. Het plein is afgeladen vol voor paus Franciscus. Het hele plein staat vol en ook een groot deel van de Via della die de weg die naar de Sint-Pieter toe loopt, die staat ook vol. Um, je kan zeggen dat deze paus veel mensen op de been brengt en dat doet hij al negen maanden. Where are you from? Romania. Romania. You just we kwamen voor de Poop hier? Ja, we came voor the hele christmas uh, experience at het Vatican. And yeah, we, Dit uh, gezin uit uh, Roemenië is speciaal voor uh, Kerst naar Rome gekomen om deze paus te zien. Deze paus, zegt deze jongen, Catholics, is anders dan de vorige paus. Dus elke paus is anders dan zijn vorige paus. Maar deze, uh, de boodschap van deze paus: uh, van gelijkheid, van yeah. nederigheid, zegt die spreekt. ...mij heel erg aan en heel veel andere mensen ook. En uh, daarom is deze pauze zo bijzonder. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is speciaal voor, uh, voor de kerst en voor de pauze hierheen gekomen. Ja, zeker. U? Vandaag wel. Vandaag ja. wel. Ja. Wat maakt deze pauze bijzonder? Een boodschap van soberheid en ingedachtenheid. Ik denk dat dat mensen raakt. Ja. Nou, in het algemeen niet zozeer door de pauze meer ik vind het een belangrijke waarde, ja. ja. Er zijn mensen die zeggen dat hij uh, populistisch is in zijn manier van doen. Duim opsteken, ideeën, fijne, fijne uh, wensen, dat soort zaken meer. Wat vindt u daarvan? Ik zie mevrouw hier schudden met haar. Nee, nee, dat vind ik helemaal niet. Populisme is totaal iets anders. Deze pauze is authentiek. Zo komt hij bij mij over. Het is en, geen marketing? Uh, nee, dat vind ik helemaal niet. Ik ben niet katholiek. Ik ben nooit geweest... Maar ik, deze pauze komt bij mij authentiek over. De benedicte de Omnipotente. Vader, het Fili. het spirituus santu, de zenders so op de vos, et Applaus voor de paus. Over het eerste, orbi et orbi, praat ik verder van hem. Van deze paus praat ik verder met hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat viel u op vandaag? Uh, nou ja, ten eerste wat iedereen meteen opviel. Dat het een geweldig vol plein was. Ik heb het ook nog nooit zo vol gezien uh, op de Via della Conciliazione Die daar uh, op toe leid. En verder vond ik eigenlijk uh, ja, de toespraak van de Paus, uh, niet alleen een toespraak, maar uh, ja, je zou haast willen zeggen een profetische aanklacht. Hij heeft uh, ja, niet alleen uh, het, oor, de oorlog in, in Syrië, maar ook in Centraal-Afrika, Israël, Palestijnen, Congo, uh, de migranten, de oorlog in Centraal-Afrikaanse Republiek heeft hij aangeklaagd, maar dat deed hij niet in een toespraak. Hij, hij bad ook, dus zijn toespraak was vervlochten met een gebed tot... Uh, het kind Jezus, de Heer, uh, de, de Vredevorst. Dus, uh, dat vond ik eigenlijk heel frappant. Want dat, dat is normaal gesproken zoals niet een, zo. Een Oud-Testamentische profeet. Ja, want normaal gesproken is het, is, is, is, is het niet een gebed hierbij. Nee, nee, niet. nee. het is een toespraak waarin. Uh, nou ja, vorig jaar heeft Paus Benedictus XVI ook de oorlog in Syrië. en het geweld in Nigeria. Uh, op noemer gebracht. Maar deze Paus heeft echt heel expliciet uh, gezegd. Uh, ja, heer, geef ons toch... Uh, nou ja, zo gaat dat dan de hele tijd door. Hè? Dan, uh, dan bidt hij eigenlijk... en het is natuurlijk best heel symbolisch... dat hij daar op die balkon... Uh, midden tussen hemel en aarde staat... bidt hij namens het volk... de heer om... Uh, ja, vrede niet alleen in de wereld... maar ook vrede in ons hart. Dat deed hij gisteren in de nachtmis ook. Daar brengt hij een verband tussen aan. Dus die vrede, uh, als je die zelf in je hart niet hebt zegt hij nou ja, dan wordt het niet alleen donker in de wereld om je heen... maar ook donker in jezelf. En dat, uh, ja, dat heeft een verband verband met het, het oorlogvoeren. Precies, ja. precies. In de reacties net ging het uh, over de soberheid. Hè. Dat, dat, dat is een van de kenmerken van deze paus. Uh, was, was er ook iets van soberheid in de toespraak te horen? Ging het daarover? Uh, nou, in de, in de toespraak uh, zelf niet. Wel gisteren in zijn uh, preek over het uh, uh, uh, uh, uh, uh, tijdens de nachtmist... Daar heeft hij heel uitdrukkelijk gezegd dat wij, ja, of dat de mensheid egoïsme uit moet bannen. Omdat, ja, dat leidt tot trots en hoogmoed en nou, ook verband houdt met hebzucht. En als je opgesloten raakt in hoogmoed en hebzucht, dan raak je in isolement. En daar schiet de wereld en jijzelf in het bijzonder ook helemaal niets mee op. Maar de plechtigheid van morgen was eigenlijk een. een ontzettend sobere uh, plechtigheid. Dus de paus kleedt zich niet in liturgische gewaden tijdens het uitspreken van het urbi et orbi. Hij had een ontzettend eenvoudige stola. Omdat het is een teken van de priestelijke waardigheid. Die, uh, nou ja, een, een kapelaan in een prochie heeft waarschijnlijk een, een meer uh, een fraaie uh, stola dan hij. En dat geeft dus wel aan dat, dat wij volstrekt niet afgeleid mogen worden door de ja, door de pompa van uh, het pauselijk hof dat er de facto ook niet meer is. Omdat hij zich zo uh, eenvoudig mogelijk kleedt. Zo eenvoudig als een eenvoudige priester als het ware. Nee, en wat kon u zien aan het contact dat u met het publiek had? Want je, je ziet wel eens van die toespraken dan op eerste kerstdag... en dan nou ja, staan ze een beetje in zichzelf uh, gekeerd te praten... als ik het uh, zo uh, vrij ja. mag zeggen bij ja. de paus. Hoe vond u dat vandaag? Uh, nou, als ik het vergelijk met uh, Johannes Paulus II, zijn voor voorganger, dat was een man, dat, dat kon je ook, ook wel merken, die had toneel gespeeld. Want dat bedoel ik niet alsof hij niet echt zou zijn. Het was denk ik wel een hele authentieke paus. Maar uh, die kon de menigte in vervoering brengen en zijn dienstopvolger Benedictus XVI... Ja, dat was een hoogleraar die uh, ja, ja, zeer uh, mooi doorvochten uh, betogen uitsprak. En ik ja, merkte een beetje vanmorgen bij het kijken naar het urwied orbi bij deze paus, paus Franciscus... dat hij ja, het oogcontact als het ware met uh, de mensen op het plein mist. Hij weet eigenlijk niet goed... Uh, hoe hij, uh, ja, tot wie hij spreekt. Het is natuurlijk één grote massa waar hij geen contact mee heeft als hij spreekt. En ja, ik vermoed dat hij het daarom eigenlijk ook best heel kort houdt. Want het is een zeer korte uur, omdat hij in 50 taal, niet in vijftig talen de, de paas- of de kerstwens uh, uitspreekt, zoals zijn nee. de voorgangers deden. Ja. Goed, dus hij is liever onder de mensen dan vanaf zo'n balkon. Daar ligt wel zijn kracht, <laughs> ja. ja. Als hij hem ziet rondrijden op, uh, uh, op dat pausmobiel. En hij stapt dan ook af en toe uit. Dan gaat hij helemaal dan doet los heel echt he? het contact ja, met precies. de gewone mensen op dat plein. En dat kan hij op zo'n balkon natuurlijk niet doen. Nee. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis. Dank. Graag gedaan. En een goede kerst nog. Ja, u jo, ook. Dag. Van half vijf tot half zeven... het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. de lange puzzel mee. Een jaar geleden bezochten we in het NOS Radio 1 journaal de straten uit het monopoliespel van Leidse straat tot Vreeburg, van Steenstraat tot oh ja, de Bartel-Jorenstraat. om te kijken hoe de mensen zich daardoor de crisis knokten. Louis Dekker troef toen op het Hofplein in Rotterdam de eenzame beveiliger van de Shell-toren. Hofplein nummer 20. Eens kijken. 24 verdiepingen. Ja, inderdaad. Precies 95 meter. Meneer achter de balie van Trigion Security. Hoeveel van die 24 verdiepingen zijn er leeg? 19. Het is het oude Shell-gebouw. En het is nu verhuurd aan verschillende bedrijven. Hoe komt het dat het hier zo overwegend leeg is? Het zal komen doordat mensen thuis kunnen werken. Het zal door crisis komen. Het loopt gewoon niet echt meer dus. U heeft het maar eenzaam hier, hè? <laughs> ik heb geen last van een burn-out in ieder geval. Nee, Dat uh, gaat <laughs> me niet gebeuren. Oh, en wat zie ik daar nou? Die telefoon. Die telefoon van u die komt uit de prehistorie, hè? Dat is een oude Shell-telefoon nog. Een blinkje zit er nog op. Ja, ik zie een schelp. Ja, dit is wel oud. wordt momenteel al als intercom gebruikt. Hier, let op. Daar gaat hij, hè? Ja, goedemiddag. Ah, oké, okay. u wilt er weer uit. Jo, tuurlijk. Als de. Kijk, ja. boeken we meneer uit. Voilà. Ja, hey. Het is niet niks, hè? Het oude Shell-gebouw op het Hofplein. 19 van de 24 verdiepingen leeg. Hoe is het daar nu? Een jaar later. Louis Dekker keerde terug. Hofpoort. De Oude Shell-toren. Een jaar later. Een heel rijtje bellen waar ik op kan drukken. Maar dan gebeurt er niks, want er staan geen namen op. De enige naam receptie Hofpoort. Maar ja, ik kan gewoon doorlopen. Dus dat doe ik maar. Eens kijken of diezelfde man er nog zit met zijn bril, zijn stropdas, zijn beveiligingslogo. Goeiedag. Herkent u me nog? Ja, zeker. Zeker nog. Het interview vorig jaar. Ja. Louis Dekker, NOS Radio 1. Ah, kijk. Gert-Jan, de portier. Hoe gaat het met u? Goed. Heel goed. Niet al te druk, dus. Wat bent u, bling, bling. Ja, ik zat er gekleurd op. Kerstlampjes en roze slingers. Ja. Nou, roze, het is nog erger, hè? Ja, paars, het is paars. Iets te, het had voor mij wat uh, rustiger gemogen. Ach, het is ongeveer de enige kleur in dit pand. Ja. Wie heeft het opgehangen? Mijn collega. collega. Hé, hey, kom er. Heeft u nog een stoel over? Daar zo plof ik even neer. Want dat weet ik nog van vorig jaar, dat u zei, ik heb eigenlijk het mooiste uitzicht van de stad hier. Heb ik ook, nog steeds. Maar u zei ook, ik heb alle tijd om ervan te genieten. Ook dat nog, ja. Dat is gewoon ook eerlijk. Ik bedoel, een leuke baan. Want 24 verdiepingen, klopt. Vorig jaar 19 leeg. Nu, nu nog steeds. Oh, dus het is niks veranderd. Nee, het wordt alleen maar erger. Tja, ik ja, ik dacht, als die vijf resterende verdiepingen nou ook nog leeg lopen. Ja. Dan zit hij daar in zijn uppie. Nou nee, dan denk ik dat het gewoon wel een andere... iets anders, een andere regeling getroffen wordt of zo. Dan denk ik dat de deur gewoon dicht gaat en dan kan ik met mijn scooter ergens anders naartoe, naar alle waarschijnlijkheid. Snapt u dat ik dat dacht? Ja, tuurlijk. Ja, maar ja, goed. Die kans is ook groot natuurlijk. Kijk, het is ook niet de wet van Bartjes dat het volgend jaar weer zo is. Er zijn wel grootse plannen, hè, hier? Ik zou er niks van weten. Het zou bijvoorbeeld voor een groot deel wonen kunnen worden in plaats van kantoor. Dat zou kunnen, kijk, als dat enigszins rendabel is om het inderdaad te verbouwen... Het zou op zich geen gekke plek zijn, toch, om te wonen? Als het haalbaar is, tuurlijk. Dan heb je een hele mooie locatie. Dan wel dan loopafstand van het Centraal Station, ja, je zit op zich hartstikke goed. En een hele betrouwbare man die iedere dag de deur open doet. Oh, jij weet me niet waar, ik zorg voor je. <laughs> huismeester. Ja, huismeester, ja, daar maak ik dan maar huismeester van. Ik, bedoel, ik hang mijn uniform aan de willige en ik wil huismeester, ja, ik red me wel. Hé, hey, de post. Is dat dezelfde postbode als vorig jaar? Ja, dat is hem wel eens gezellig al, vorig jaar. ja. Goedendag, hoe is het met je? Goed. Ja. Het stapeltje voor de vijf huurders hier is nog dunner geworden. Ja, ik geloof wel, ja. En het pand waar we nu tegenover staan, dat was uh, de school. Nou, die is inmiddels uh, helemaal gesloten. Want dat is die mbo, uh, ja, die zijn ook allemaal aan het bezuinigen aan, uh, aan de panden die ze hebben, zeg maar. Dus dat staat helemaal leeg al, uh, als een wat al een jaar. Er zijn wel grootse plannen, hè, hier? ja. Rotterdam heeft altijd grootste plannen volgens mij. Ik heb gehoord dat we hier over een tijdje kunnen gaan wonen. Op 24 hoog. Dus dit wordt allemaal uh, wonen. Er is zelfs iemand op afgestudeerd al. Joh. <laughs> op het Hofplein. Op het Hofplein. Zou u het willen? Het is vast mooi hierboven. Tuurlijk. Ja, dat zijn al die, al die panden die aan de Maasboelen staan. is precies hetzelfde natuurlijk. Het is allemaal schitterend. Een penthouse voor de postbode. Ja, nou ja dat zal niet goedkoop worden om daar te gaan wonen. Dat is voor de meesten niet weggelegd. Ik had eigenlijk twee problemen in één keer te pakken. Aan de ene kant is de leegstand van kantoren... en aan de andere kant nog steeds het tekort aan woningen. Ik zou er heel graag willen wonen, ja. Helemaal bovenin zeker, hè? Liefst wel, ja. De man die op dit plein, sterker nog, op deze toren is afgestudeerd... heet Dick Hoeben. De Shell-toren. Vorig jaar nog student, inmiddels architect. Het is gelukt, ja. Hoe krijgen we hier weer leven in de brouwerij? Dat was de essentie van zijn afstudeerproject. Zorgen dat mensen de plek weer gaan gebruiken... en dat ze het prettig vinden om hier te zijn... Want dat is op dit moment niet zo. Je voelt je er niet toe aangetrokken, denk ik. Het is een beetje dood. Heel dood, ja. ja. Er zijn vijf verdiepingen verhuurd. Of eigenlijk, als ik eerlijk ben, weet ik inmiddels vier en een half. Oké, er zit niet veel vaad in. De economie is hier krakend tot stilstand gekomen. Ja, we staan hier inderdaad helemaal alleen. En uh, Ik zie geen uh, mensen die uh, een broodje gaan halen. Dat vind ik inderdaad heel frustrerend. En vooral het feit dat het leeg blijft staan en er ondertussen niks meer gebeurt... Dus het is echt helemaal afgesloten. Je komt er ook niet in, je komt niet voorbij de beveiliging. Volgens mij is dat wel de eerste stap om een beetje, beetje belevendigheid te krijgen. Misschien moet er een Albert Heijn hier in de plint komen. Of een, een espresso bar. Dus wat mij betreft zou de eerste stap zijn om dat op straatniveau open te maken. Zodat mensen van de stad het weer gaan gebruiken. Want dan komen die verdiepingen niet erbovenop zitten vanzelf. Precies, ja. Dat is architect Dick Hoeben op het hofplein in Rotterdam. Morgen dan gaan we terug naar een ander vakje op het monopoliebord dat u allemaal kent: de gevangenis. Mediaoverzicht. Happy Pharrell Williams, nu Bas Gemmink met het mediaoverzicht dus. In de Britse krant The Guardian een verslag van de kerstmis in een kathedraal in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. De kathedraal is de afgelopen weken uitgegroeid tot een vluchtelingenkamp met inmiddels 7000 mensen die hun toevlucht hebben gezocht. Ze schuilen ervoor het geweld dat is losgebroken in het land. De bischop riep tijdens de mis op tot vrede en er staakt het vuren tussen de partijen. Eerder dit jaar deed de site busfeed.com het al met het einde der tijden... fantaseren hoe dat gebracht zou worden door de hedendaagse media. Het New York Magazine doet vandaag hetzelfde, maar dan met de geboorte van Jezus. En volgens het magazine zou het een groot media-evenement zijn geweest. Zo volgt een Twitter-account de drie wijzen die op weg zijn naar de kribben... en komt één van één krant, hey Miracle Baby, who's your daddy? Het verveling een beetje toegeslagen zo te horen. Kerst uh, is de dag om te denken aan degenen die niet bij hun familie kunnen zijn. De koning refereerde daar ook al aan in zijn kersttoespraak. Daaronder vallen ook de duizenden gevangenen in Nederland. In het Brabants Dagblad een verslag van de kerstvieringen in de gevangenis van Vught. Uiterst sober, met als enige versiering in de zaal een paar kaarsen. Maar hoe sober ook, de gevangenen waren ontroerd. En in Arnhem bezocht burgemeester Keizer zijn stadgenoten die achter de tralies zitten... en vieren met hen kerst, meldt de Gelderlanden. RTL-website heeft prominent de overlast door het weer in Frankrijk en Groot-Brittannië, onder meer in het Westelijke Bretagne en de zuidoostelijke regio Rhone. Zitten naar schatting 200.000 huishoudens zonder stroom door overstromingen en ook zitten ze met kapotte elektriciteitdraden. En in Limburg wordt de Maas goed in de gaten gehouden... want door de aanhoudende regen stijgt het water snel. En dat staat op de website van L1. Morgen dan verwacht Rijkswaterstaat de hoogste stand. En tot slot de slecht nieuws voor Justin Bieber-fans op deze eerste kerstdag. Het superidol heeft via Twitter laten weten met pensioen te gaan. My beloved believers, I'm officially retiring. De vraag is hoe lang die pauze zal duren. Want in de volgende tweet besloot hij zijn fans er altijd te zullen zijn. Be kind, loving to each other, forgive each other... as God forgave us through Christ. Merry Christmas, I am here forever. Dus toen waren een paar fans toch weer blij en zo toch blijven. Kortom, het was weer gezellig bij Justin Bieber. Dit was het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur.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 Het is winter in de Oostvaardersplassen. En alleen de sterkste dieren zullen de lente halen. Een prachtig kerstverhaal. Vanavond om tien uur half negen bij de VARA op Nederland 1. Nederland zoals je het nog nooit zag. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independen? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken hoor. Het is... Uh, ik vermoed dat het wel een beetje naar beneden gaat.